Hebben jullie er zin in? Hé, hey, ik wil beginnen met twee vraagjes. De eerste vraag is deze. Wie gelooft, wie van jullie gelooft nog dat God nog steeds persoonlijk tot ons spreekt? Kan ik handen zien? Wie, wie gelooft dat nog? Nou, bijna iedereen steekt zijn hand op. En dan nu de tweede vraag. En wie heeft ooit wel zelf ervaren dat God persoonlijk tot jou sprak. Ja, dat zijn ongeveer de helft van de handen. Dus ergens klopt er iets niet. We geloven allemaal dat God nog steeds tot ons spreekt. Alleen heel veel van ons ervaren dat niet. Maar weet je, als je in de Bijbel leest... dan lees je over een God die spreekt. God is een sprekende God... Van Genesis tot de openbaring lees je over een God die constant in gesprek gaat met zijn kinderen. En weet je, nergens lees je dat God veranderd is, of dat God nadat de Bijbel voltooid was, geschreven was, God besloot zijn mond op slot te doen. En de sleutel weg te gooien. Dus als God constant sprak in de Bijbel, dan moet hij dat ook nog steeds doen. Nou ja, je hebt net die handen gezien, ongeveer de helft ging omhoog. Toen ik vroeg, heb je dat nog steeds ervaren? Dat is niet altijd onze ervaring, dat God nog steeds spreekt, toch? En soms kan het stil lijken. Kan het doodstil lijken. En twijfelen, worstelen met het idee of God echt nog steeds heel specifiek, heel persoonlijk tot mij spreekt. Of denken we, nou ja, God spreekt nog steeds heel persoonlijk, maar vooral bij hem of bij haar. Want hij is zo heilig. Zij leest zoveel de Bijbel. Hij bidt zoveel. God spreekt tot hem, maar tot mij? Nee. En weet je, toch heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren dat God wel degelijk nog steeds heel persoonlijk tot ons spreekt. Alleen vaak op de meest... Verrassende manieren. We zijn ons er vaak niet van bewust. Gods stem verstaan moet je leren. En daarom deze serie, waar we vorige week mee begonnen zijn. Gods stem verstaan moet je leren. Dat zie je ook in het verhaal van de jonge Samuel. Is duizend jaar geleden, de, de, de moeder van Samuel heette, heette Hanna en eigenlijk kon Hanna helemaal geen kinderen krijgen. En daar was ze ontzettend verdrietig uh, om. En dag in dag uit ging ze naar de tempel om haar hart bij God uit te storten. En God te smeken om een kindje. En ze beloofde God dat als hij haar gebed zou verhoren, dat ze dan dat kindje aan hem terug zou geven. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk wordt ze zwaar. En ze noemt hem Samuel. En dat betekent God doet recht. Zo er ze dat God doet mij recht. En ze, ze deed wat ze beloofde. Toen Samuel de klaver was, toen hij oud genoeg was, bracht ze hem naar de tempel. Om God te gaan dienen onder de hoede van de albejaarde priester Eli. Nou, en dan lezen we het volgende verhaal. In 1 Samuel, hoofdstuk 3. Laten we lezen vanaf vers 3. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u heeft me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de heer nog niet leren kennen, want de heer had zich nog niet eerder aan hem bekend gemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik. U hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden. Spreek heer, uw diena luistert. Samuel legde zich weer te slapen, en de heer kwam bij hem staan. En riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek heer, uw diena luistert. En toen zei de heer tot Samuel, let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan iedereen zo zal ophoren. Dat zijn beide oren tuiten. Wat een verhaal. Over Gods stemverstaan gesproken. He, Samuel ligt heerlijk te slapen. Op een gegeven moment wordt hij wakker omdat iemand zijn stem beroept. En meteen denkt hij, oké, okay, dat, dat moet Eli zijn. He, ik, ik moet waarschijnlijk weer een taakje voor hem doen. Want Elie was al oud en bejaard. Kon bijna niet meer lopen. Dus hij gaat meteen naar Elie toe. En Elie zegt, nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer lekker slapen. En opnieuw hoort hij zijn stem roepen. Hij gaat naar Elie. En ik kan me zo voorstellen dat Elie denkt van... Kom op. Geef deze oude man een beetje zijn verdiende rust. Laat me met rust. Ga maar gewoon weer slapen. En dan de derde keer hoort... Samuel zijn naam roepen en hij gaat opnieuw naar Eli toe. En nu pas beseft Eli dat God het moet zijn die Samuel roept. En hij zegt: "Samuel, ga maar weer lekker slapen. En als je je naam hoort roepen, zeg dan: 'Spreek, Heer', want uw Dina luistert." Nou, dat is precies wat Samuel doet. Hij gaat weer lekker slapen. Hij hoort opnieuw zijn naam en dan zegt hij Spreek, uw dienaar luistert. God spreekt keer op keer tegen Samuel, maar God heeft niet, of Samuel heeft niet door dat het God is die tot hem spreekt. En weet je, als je niet verwacht dat God tot je spreekt, dan ben je ook niet alert op. En als je er niet alert op hebt, dan, dan is de grote kans dat je Gods stem ook niet verstaat. En als je dan de rest van 1 en 2 Samuel leest, dan, dan zie je dat Samuel langzaam maar zeker wel leert verwachten dat God tot hem spreekt. En wel alert op is. En God hem um, steeds meer leert verstaan. Leert hoe hij in alle openheid moet reageren. Spreek Heer, want uw dienaar luistert. Vrienden, zo is het ook bij ons. Ik denk dat wij vaak ook niet verwachten dat God nog steeds heel persoonlijk tot ons spreekt. Of omdat we verwachten dat God nog maar op één manier tot ons spreekt. Door de Bijbel. En het is waar. De manier waarop God tot ons spreekt is door zijn woord. Alleen van de Bijbel weten we 100 zeker dat het door God geïnspireerde woorden zijn. Alleen van de Bijbel weten we zeker dat God zichzelf erdoor openbaart en erdoor spreekt. Maar het is niet de enige manier. God spreekt op tal van verschillende manieren. Bovendien spreekt God op verschillende manieren tot verschillende culturen en tot verschillende personen. Laat ik een voorbeeld geven. Misschien heb je het wel eens gehoord, de afgelopen dertig jaar is een explosie van getuigenissen van moslims die dromen en visioenen van Jezus krijgen. Jezus die zichzelf aan hen openbaart. En ze komen tot, tot geloof in Jezus als de Messias, ze gaan hem volgen. Waarom is dat? Omdat in de moslimcultuur, in de Arabische cultuur dromen een hele belangrijke rol innemen. Er ontzettend veel openheid is voor wat dromen je vertellen. Dus op de een of andere manier sluit God daarbij aan. Bij die culturen. Maar God doet dat niet alleen bij cultuur. Hij doet dat ook bij ons persoonlijk. Hoe we in elkaar zitten. Als jij heel visueel bent ingesteld. Dan, dan is de kans groter dat God ook tot jou spreekt. Door middel van beelden. En daar zullen we zo op terugkomen. Of bijvoorbeeld door de schoonheid van de natuur. He, dat je hier een rondje plas loopt en je ziet de, de, de natuur weer tot leven komen. Die prachtige natuur. En het enige wat je kan doen, is God aanbidden. God spreekt door de natuur. Nou, ik kan me voorstellen dat je dit een beetje vaag vindt klinken. Dat je denkt, ja maar, hallo, hoe, hoe kun je dat dan onderscheiden? Wat, wat nou van God is en wat niet van God is? Hoe kan ik nou mijn eigen gevoelens en gedachten onderscheiden van dat wat God tot me spreekt. Nou, het is allereerst heel belangrijk om te beseffen... dat als God tot ons spreekt... dat Hij niet onze gevoelens en onze gedachten uitschakelt... maar juist inschakelt. God heeft ons vrije denkende wezens gemaakt. En weet je, als wij tot geloof komen... dan komt onze geest tot leven... De, onze geest is, is datgene in ons waarmee we in contact zijn met God. Waarin we tot hem spreken, waarin we van hem horen. En God kan dus direct door zijn geest tot onze geest spreken. Bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 16 staat het letterlijk. De geest van God verzekert onze geest ervan dat wij zijn kinderen zijn. Of 1 Korinther 2 vers 16. Onze gedachten zijn die van Christus. Met andere woorden, Christus, Jezus, door de Heilige Geest, geeft ons zijn gedachten. Gods geest spreekt direct tot onze geest. En daar schakelt hij onze gedachten en gevoelens niet voor uit... Nee, als wij opnieuw geboren zijn, onze, als onze geest tot leven is gekomen, dan kan hij daar juist doorheen spreken. Nou, volgende week gaan we daar nog verder op in. Hoe kun je nou onderscheiden wat Gods stem is en wat niet? Maar laat ik nu alvast drie dingen noemen die heel belangrijk zijn. Als iets van God is, allereerst, dan kan het nooit tegen de Bijbel ingaan. Dan zal het nooit Gods woord tegenspreken. Voorbeeld, als jij het idee hebt dat God tegen jou zegt dat je je vrouw moet verlaten omdat je verliefd bent geworden op een ander, is dat niet van God. Want het gaat precies in tegen wat Gods woord je vertelt. Oké, okay, dat is de eerste. Tweede, als iets van God is, vooral als het iets heel belangrijk is wat hij je vertelt, dan zal hij dat bevestigen aan anderen. Dan zal hij ook tot anderen hetzelfde spreken. En dus... Nog een voorbeeld, als iemand naar jou toe komt en die, die zegt: God heeft mij gezegd dat wij moeten trouwen. Dan moet je gewoon zeggen: Ja, nou, laat God eerst mij dat ook maar vertellen. He, God zal dat bevestigen ook aan een ander. Dat is het tweede. En ten derde, als iets van God is, dan brengt dat vrucht voort in zijn koninkrijk. Dan zie je daar de vrucht voor. Dan wordt God geëerd en dan gaan mensen dichter bij hem leven. He, dan, dan brengt dat de vrucht van de geest voort. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfcontrole. Dan zie je de vrucht die Gods geest geeft. Nou, wat, wat zijn nou die verschillende manieren waarop God spreekt? Nog steeds, tot ons. Ik zal nu een aantal verschillende manieren noemen. Ik heb helaas nog maar een kwartiertje, dus ik kan er niet te diep op ingaan. De komende weken gaan we nog een aantal op die specifieke onderdelen in. En we gaan een cursus Luisterend Bidden doen in juni. Waarin we nog dieper daarop ingaan. Dus ik, ik ga ze noemen, maar ik geef ook een aantal bijbelteksten. Schrijf ze op voor jezelf. En als je daar nog verder studie van wilt maken, schrijf ze op en lees ze gewoon rustig als je thuis bent. Oké? Okay? Nou, de eerste. Ik heb hem al genoemd. De Bijbel. De manier waarop God tot ons spreekt en zichzelf aan ons openbaart, is door zijn woord. Alleen, van de Bijbel weten we zeker dat het 100% geïnspireerd is. Dat het zijn woord is. En alle andere manieren moeten altijd aan de Bijbel getoetst worden. Nou, vorige week, en dat is ook de reden dat ik hiermee begonnen ben vorige week. Dus als je die preek gemist hebt, ik zeg dat niet vaak, maar luister hem, luister hem na. Je kunt hem gewoon op de website uh, terugluisteren. www.oaseniewwest.nl Luister hem na. En weet je, ik, ik snap dat er sommige christenen zijn en sommige kerken zijn die zeggen, die zijn, zijn bang voor uitwassen of, of dat mensen gaan claimen dat God tot ons sprak terwijl het helemaal niet waar was. Die zeggen, de Bijbel is de enige manier waarop God nog tot ons spreekt. Dat begrijp ik. Sola Scriptura. Alleen de schrift. Daar ben ik helemaal voor. Maar als je de Bijbel serieus neemt. Dan zul je zien in diezelfde Bijbel dat God ook op al die andere manieren spreekt. Dus als je zegt, de Bijbel is onze autoriteit. Dan zul je ook moeten toegeven dat er ook wel degelijk andere manieren zijn waarop God nog steeds tot ons spreekt. Nou, laat ik een aantal andere noemen. Twee, tekst. Of lied. Weet je, ook als wij niet aan het bijbellezen zijn, kan God nog steeds door een bijbeltekst tot ons spreken. Misschien herken je dat wel. Je bent heel druk bezig met iets of je bent met iemand in gesprek. En opeens komt er telkens een bijbelvers bij je naar boven. Of je gedachten. Herken je dat? Neem dat serieus. Dat zou heel goed een manier kunnen zijn waarop de geest jou in Herinnering brengt wat God door zijn woord heeft gezegd en dat toepast op die specifieke situatie voor die specifieke persoon. En Jezus zegt dat in Johannes 14, vers 26. Maar de heilige geest die de vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan. En hij zal je alles leren en je weer alles in herinnering brengen wat ik je heb verteld. En dat doet hij nog steeds. Op dezelfde manier kan God ook spreken door liederen. Door geestelijke liederen, door christelijke liederen. Colossense 3, vers 16 zegt dat. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen. Voor God en liederen die de geest u volgenade genade ingrijft. staat er letterlijk. De heilige geest geeft je lieder in. En daar kun je elkaar ook mee bemoedigen. Dat vond ik heel mooi. Jan, ik weet of je nog herinnert. Vorig jaar hebben we die cursus luisteren Bidden voor het eerst gedaan. En dan gingen we ook woorden van God die we ontvingen gingen we doorgeven aan elkaar. En dat was de manier waarop God vooral tot jou sprak. toch? Liederen die je kreeg. En waar je ons mee kon bemoedigen. Dat vond ik heel mooi. Dus dat is de eerste, of de, de tweede. De derde manier waarop God tot ons spreekt is beelden. God kan ook zonder woorden tot ons spreken. God heeft ons visuele wezens gemaakt. En God sluit daarbij aan door tot ons te spreken in beelden. En misschien heb je dat wel eens ervaren, dat je opeens iets voor je ziet. Zo helder dat het dat het net zo is als, als je bijvoorbeeld terugdenkt aan iets wat je hebt meegemaakt... of iets heel bijzonders wat je gezien hebt. Bijvoorbeeld, je staat op een bergtop en je ziet de zon opkomen. He, je, je doet je ogen dicht en je ziet het precies weer voor je. Nou, op zo'n manier kan God een beeld geven. Zo helder en zo duidelijk. En weet je, als je zo'n beeld ziet... Vraag dan God, Heer, is dit van u? Wilt u hier iets duidelijk maken, voor mij of voor een ander? Dat zie je ook in de, in de Bijbel, Amos 8, een van de profeten, Amos, die schrijft dit. Dit heeft God de Heer mij laten zien. Ik zag een mand met rijp fruit. En de Heer vroeg mij, wat zie je, Amos? En ik antwoordde, een mand met rijp fruit. En vervolgens raakt hij over dat beeld met God in gesprek. En, en laat God aan de hand van dat beeld zien dat ook voor het volk Israël de tijd rijp is. Dus dat zijn beelden. De volgende is dromen en visioenen. Weet je, als, als God met Pinkster zijn heilige geest uitstort, dan begint Petrus op een gegeven moment een hele lange preek. En dan, dan zegt hij dit erover, en hij quote een hele oude profetie van de profeet Joël. In handelingen 2, vers 17 zegt hij dan dit. Aan, de, aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen je zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien, en oude mensen zullen dromen dromen. En vervolgens zegt Petrus, en die tijd is nu aangebroken. Na de uitstorting van de Heilige Geest. En als die toen is aangebroken, dan is die tijd nog steeds. Die tijd is ook nu. God wil ook nog steeds tot ons spreken door dromen en visioenen. En op de een of andere manier doet hij dat met name tot mensen die een moslimachtergrond hebben. Heel bijzonder. We hebben het pas in de Oase meegemaakt. De meeste van jullie weten dat we nu sinds een jaar, één keer per maand een Arabisch-talige viering houden, omdat we zoveel contact hebben met mensen met een Arabische achtergrond, vooral met moslim-achtergronden, heel bijzonder. Maar er was één persoon um, uit Soudaan, die, die hier tot geloof gekomen is, en die woont in het AZC, en die begon met zijn huisgenoot, die ook moslim is, begon die het evangelie te delen. Die persoon wou er helemaal niks van weten. Die zei, hou je mond, ik wil er niet van horen. Nou, Jezus weet wel hoe die tot zulke personen moet doordringen, want die persoon kreeg een droom van Jezus. Waarin Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven, volg mij. En dat was voor die kamergenoot zo'n krachtig, Getuigen is zo'n krachtig beeld dat hij besloot in Jezus te gaan geloven, en Jezus te gaan volgen. Dromen, visioenen, God geeft ze nog steeds. Nou, over vijf weken zullen we hier dieper op ingaan, met Hellend zal je hierover spreken. Maar mocht je hier nog studie van willen maken, dit zijn een aantal goede Bijbelversen die daarover gaan. De volgende, gedachten en indrukken. Kun je nog een beetje volgen? Ik weet dat het een heleboel informatie is. Je mag best terugpraten hoor. Gedachten en indrukken. God kan ook tot ons spreken door een hele sterke gedachte of indruk die we krijgen. Je bent bijvoorbeeld een psalm aan het lezen en het woord vergeven komt telkens bijna naar boven. Niet één keer, maar keer op keer. En zo krachtig dat je weet, dit is God dat me spreekt. En soms weet je meteen waarom dat is. Omdat er nog iemand is die je niet hebt vergeven. En je moet die persoon nog vergeven. Of het kan zijn dat je, dat je voor iemand aan het bidden bent. En telkens komt het woord loslaten je naar boven. Heel sterk in je gedachten. En je weet, dat is een woord wat God mij voor die persoon geeft. En weet je, ik weet niet hoe het bij jou is, maar hoe het bij mij werkt, dat ik dan meteen denk, oh, dit zijn maar mijn eigen gedachten. Herken je dat? Dit zijn gewoon mijn eigen gedachten. Maar ik leer steeds meer om die gedachten serieus te nemen. Om daarover met God in gesprek te gaan en te vragen, Heer, is dit van u? Is dit een gedachte of indruk die u mij geeft? En voor wie Geeft ze dat mij en waarom? En weet je, die gedachten of indruk hoeven al, niet, al, niet altijd wereldschokkend te zijn. kan ook iets heel gewoons zijn. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, ik weet niet of je wel eens van verschillende liefdestalen hebt gehoord. De manier waarop je je liefde uit en je geliefd voelt. Ik heb verschillende liefdestalen, maar de liefdestaal die ik absoluut niet heb, is cadeautjes kopen voor een ander. Dus op een gegeven moment fietste ik terug naar huis en ik, ik rijd langs een bloemenstal. En daar, daar rijd ik duizend keer langs en ik, ik fiets er gewoon langs. Maar op dat moment kreeg ik heel sterk de indruk, koop een bosje bloemen voor Linda. Ah. En ik kocht een bosje bloemen voor Linda. En ik gaf haar die bloemen. En ze werd daarmee gezegend, toch? Ja. weet je ik, ik geef dit voorbeeld denk tot, nou ja, wat sla dat nou maar op zo kunnen we heel de dag door met God in gesprek zijn en jongens als, als je zo je leven leidt met God, met Jezus in continu gesprek dan wordt het leven een avontuur en gaan we daar soms de fout mee in natuurlijk en dat maakte ons bescheiden. En daar zullen we zo ook nog op ingaan. Maar God wil met ons spreken. We mogen zijn stem verstaan. En weet je, als het niet God was die tegen mij zei, koop een bosje bloemen voor Linda, was ik daarmee de fout in gegaan? Nee. Laten we de volgende bespreken. Gods hoorbare stem. In het boek Handelingen lezen we keer op keer dat de Heilige Geest echt spreekt tegen de leerlingen van Jezus. Bijvoorbeeld Filippus, die naar een hoge ambtenaar uit Ethiopië wordt gestuurd. Die zit in een, in een rijwagen, die leest hè, de, de boek, uh, boekrol van Jesaja, En dan zegt de heilige geest tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. Of bij Petrus, die naar de Romeinse hoofdman Cornelius wordt gestuurd... Dan lezen we letterlijk, de geest zei tegen hem, er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen naar je toegezonden. Weet je, het is duidelijk dat God hier op een manier spreekt die veel helderder en veel krachtiger is dan alleen maar indrukken of gedachten. Dit is zo duidelijk. Dat als God een hoor, tot, met, door middel van een hoorbare stem tot je spreekt, dat je het bewijs van spreken na afloop letterlijk zou kunnen uitscheiden. Woord voor woord. He, en de, Gods hoorbare stem. Soms is er zelfs sprake van een gesprek tussen de geest en degene tot wie gesproken wordt. Um, en dan hoeft het niet altijd zo te zijn dat, dat het echt gehoord wordt met het oor. Of dat anderen het horen. Het kan ook dat je die stem heel duidelijk hoort in je hart. Nou, laten we de volgende kijken. Gebeurtenissen. Want God kan ook spreken door een gebeurtenis. God kan een mogelijkheid op je weg geven of mogelijkheden wegnemen. Hij kan een deur openen en een deur sluiten. En hier zal ik over vier weken over spreken, dus dat bewaar ik nog even voor dan. Laten we naar de volgende kijken. God kan ook spreken door anderen. En dat is in mijn ervaring de manier waarop God nog steeds heel vaak tot ons spreekt. Dat hij anderen gebruikt om tot ons te spreken en dat hij ons gebruikt om tot anderen te spreken. En dat wordt ook wel profetie of luisterend bidden genoemd. En Paulus zegt hierover in 1 Korinther 14, vers 3 tot 4... Iemand die profiteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt, is opbouwend, troostend en bemoedigend. Vrienden, wie wil dat nou niet? Woorden van God die opbouwend zijn, troostend en bemoedigend. Hoe hard hebben wij dat nodig? Hoe hard heb ik dat nodig? Om een ander te hebben die... Die naar God luistert, Gods stem verstaat, God, Gods woord ontvangt en dat aan mij doorgeeft. En ik geloof dat wij daar als gemeenschap, als familie, nog gigantisch in kunnen groeien. Luisterend bidden. Woorden die bemoedigend zijn, troostend en opbouwend. En dat is precies wat we gaan oefenen in die cursus Luisterend Bidden. Nou, ik stop nu met reclame maken. Ik zou ook geen data noemen, maar komt er nog aan. Maar weet je, als je dat gaat doen, want nu is het allemaal theorie, maar als je dat gaat doen, dan merk je hoe bijzonder het kan zijn, maar ook hoe gewoon. En dat je denkt van, oh God gebruikt mij. Dat is zo ontzettend gaaf, als je daarmee de andere kan zegenen. Vrienden, God spreekt tot ons op allerlei verschillende manieren. En dat mag ons, mag ons verwachtingsvol maken. En tegelijkertijd, en dat moet ook gezegd worden, leven we in een gebroken wereld. En zijn we zelf gebroken. En kunnen we stem niet volledig zuiver verstaan? Pas als we Jezus straks zien, face to face, dan zullen we hem zien zoals hij echt is. En dan zullen we zijn stem echt compleet, veilig en zuiver verstaan. Tot die tijd niet. Daarom zegt Paulus in 1 Korinther 13, vers 9 en 12. Ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. En dat het is alsof we nu nog in een wazige spiegel kijken. Maar straks staan we oog en oog met Jezus. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik gekend ben. Nogmaals, dit maakt ons bescheiden en voorzichtig. Trouwens, je woorden van God aan anderen doorgeeft. Dat je niet zegt, zo spreekt de Heer, maar op een veel bescheidenere manier. En dat je constant aan God vraagt, Heer is dit echt van u? Het maakt ons bescheiden en voorzichtig en tegelijkertijd mogen we ook vrijmoedig zijn. En mogen we hierin groeien in het verstaan van Gods stem. Want weet je, God wil nog steeds tot ons spreken. Ik denk sterker nog dat hij nog veel liever tot ons wil spreken dan dat wij naar hem willen luisteren. Het enige wat hij van ons verwacht is een open en ontvankelijke houding. Net zoals die kleine Samuel aan het begin die zegt, spreek Heer, want uw dienaar luistert. Weet je, het, het woord wat Samuel hier gebruikt voor luisteren is het Hebreeuwse woord shama, En dat betekent niet alleen luisteren. Het betekent niet alleen horen, maar juist ook gehoorzaam zijn. En dat is de houding waar God naar op zoek is, als Hij tot ons wil spreken. Dat we niet alleen zijn stem willen verstaan maar ook zijn stem willen doen. Dat we niet alleen willen horen van hem, maar ook juist gehoorzaam willen zijn. En weet je, dat is daarom mijn, mijn bijna dagelijkse gebed. Heer, spreek, want uw dienaar luistert. Ik wil uw stem verstaan en ik wil uw stem doen. Maar help me, want ik vind het soms zo lastig. En jij misschien ook. Mijn vrienden, ook hierin is Jezus ons ultieme voorbeeld. Want in de evangelie lezen we dat Jezus alleen zei en deed wat hij de Vader hoorde en zag doen. Jezus was in alles alleen maar gefocust op de wil van de Vader. Zelfs toen dat betekende dat hij verschrikkelijk zou moeten lijden. Volgende week is het Goede Vrijdag. Waarin we herdenken dat Jezus aan het verschrikkelijke kruis moest sterven voor ons. Maar voordat het vrijdag werd, was het donderdag. En die donderdag bracht Jezus de hele nacht door in de tuin van Gethsemane. En Jezus wist waar hij doorheen zou moeten gaan. Hij wist hoe hij zou moeten lijden. En hij was zo bang dat hij bloed zweette. En hij smeekte God Vader, als het mogelijk is, laat dit aan mij voorbij gaan. Als er een andere mogelijkheid is, let it be. Met andere woorden, hij sprak, spreek heer, want uw dienaar luistert. Spreek Heer, want ik wil horen en gehoorzaam zijn. Zelfs als dat betekent dat ik mijn leven moet geven. En weet je, Jezus hoefde het niet te doen. Hij moest het niet doen, maar hij koos ervoor om gehoorzaam te zijn. De ultieme gehoorzaamheid te laten zien. Niet omdat het moest, maar uit pure liefde. Voor de Vader en voor jou en mij. Monster ons te bevrijden van zonde en dood en schuld en schaamte. En we weten hoe het afliep. Het was inderdaad de wil van de Vader, om aan dat verschrikkelijke kruis voor ons te sterven. En dat is wat we volgende week gedenken met Goede Vrijdag, maar ook met Pasen als hij opstond uit de dood. Maar dat is ook wat we gedenken elke keer als avondmaal vieren. En dat gaan we nu ook weer doen. We gaan het heilige avondmaal vieren. En je denkt, avondmaal, het is toch middag. Ja, we noemen dat avondmaal, omdat op de avond, op diezelfde avond voordat hij naar die tuin van Gethsemane ging, Jezus zijn laatste maaltijd met zijn leerlingen hield. En hij vertelde toen zijn leerlingen en ook aan ons om dat te blijven doen. Om zo zijn dood en opstanding te gedenken. Onszelf daaraan te helpen herinneren. En weet je, op die avond nam Jezus allereerst het brood. Hij dankte God de Vader daarvoor. Hij brak het, hij gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam, verbroken voor jou. En daarna nam Jezus de beker. Opnieuw, hij dankte God ervoor. Hij gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn bloed, vergroten voor jou tot vergeving van al jouw zonden. Vrienden, Jezus nam onze plaats in. Hij stierf aan het kruis, zodat wij nooit meer hoeven te sterven, in de zin dat we afgescheiden worden van God. Hij liet zijn, liet zijn lichaam breken, zodat wij genezing mogen ontvangen. Hij liet zijn bloed stromen zodat wij vergeving mogen ontvangen en reiniging van alles wat we ooit verkeerd hebben gedaan en nog verkeerd zullen doen. Hij werd van de Vader gescheiden zodat niets ons nog kan scheiden van zijn liefde. En weet je, als je zo'n stukje brood neemt en je neemt straks zo'n bekertje, dan zeg je daarmee eigenlijk ja, ik geloof Jezus dat u dat ook voor mij gedaan heeft. Vrienden, we komen allemaal met lege handen. Aan het eind van de dag hebben we helemaal niets aan God te geven. We hebben alleen maar zijn genade te ontvangen. En Jezus zegt ook bij deze maaltijd, kom. De maaltijd staat klaar. Mijn genade is ook voor jou genoeg. En als jij dat gelooft, dat Jezus zijn lichaam gaf voor jou en zijn bloed liet stromen voor jou, zodat jij vergeven mag zijn en herstelt in die relatie met God, dan ben je van harte welkom om te komen. Maar misschien zeg je van, ja, ik, ik, ik twijfel nog, of ik, ik weet het niet, of ik ben er nog niet klaar voor. Laat het dan op dit moment nog aan je voorbij gaan. En neem die tijd om, om na te denken over wat ik gezegd heb, of naar de muziek te luisteren, of gewoon met God te praten. Dat is ook goed. Verland en ik zullen hier zo staan. Met het brood en het sap. En als je er klaar voor bent, kom dan. En neem zo'n stukje brood. En de beker. Maar misschien is er iets waarvan je weet, dat staat nog tussen mij en God in. En dat heb ik nog niet Vertelt aan hem, beleden aan hem. Daar heb ik nog niet zijn vergeving voor ontvangen. Neem dan even de tijd... om daar met God over te praten... en zijn vergeving te ontvangen. En als je er klaar voor bent... kom dan. En als je teruggaat naar je plaats... voel je vrij om het samen met... je buurman of je buurvrouw te vieren. Met de personen om je heen. Zal ik bidden? Heer, want uw dienaar luistert. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de ultieme dienaar was. Die ons gediend heeft tot aan de dood. En uw leven gegeven heeft voor ons. Om ons te bevrijden. Van alles wat ons gescheiden houdt van u. Heer, ik bid dat als we zo dat stukje brood nemen en... En dat bekertje dat we dan een ontmoeting met u mogen hebben. Dat die wetenschap, dat we vergeven zijn, dat dat van ons hoofd naar ons hart zal afdalen. Spreek tot ons, Heer. Want we willen naar u luisteren. We willen u ontmoeten. In het brood en het sap. Dank u wel, Heer, voor alles wat u voor ons gedaan heeft. We prijzen uw grote naam. Amen.